Rio kreeg in de laatste stemronde meer IOC-leden achter zich dan Madrid. In de eerste en tweede stemronde waren Chicago en Tokio al afgevallen. Het is voor het eerst dat de Spelen in Zuid-Amerika worden gehouden. Als blijkt dat de minister verantwoordelijk is... voor het uitlekken van de notulen van de ministerraad eerder deze week... dan zal hij worden vervolgd. Premier Balkende zegt dat vanavond in het NOS-programma met het oog op morgen. Hij zegt niet te verwachten dat de minister het heeft gedaan... maar hij wil de dader zonder aanzien des persoons aanpakken... Deze week citeerde RTL Nieuws uit een vergadering van het kabinet over de Westerschelde. Balkenende vroegde na het Openbaar Ministerie de Rijksrecherche de gang van zaken te laten onderzoeken. Het kabinet gaat de voorwaarden voor huwelijksmigratie flink aanscherpen. Minister van der Laan van Integratie maakt het inburgeringsexamen Nederlands zwaarder. Voordat mensen naar Nederland komen moeten ze bijvoorbeeld een grotere woordenschat hebben en komt er ook een schriftelijke toets. Onderzocht wordt of het mogelijk is de leeftijdsgrens voor importbruiden en bruidegommen te verhogen van 21 naar 24 jaar. Tegelijkertijd wil het kabinet buitenlandse huwelijken waarvan een van de partners minderjarig was niet meer erkennen. Minister Heersbalin benadrukt dat het kabinet het recht op huwelijk respecteert maar wil optreden tegen dwang, fraude en misbruik. Nederland geeft een half miljoen euro noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving op Sumatra. Het geld gaat naar het Indonesische Rode Kruis, heeft minister Koenders bekendgemaakt. Luchtvaartmaatschappij KLM stuurt een vrachtvliegtuig met hulpgoederen naar Indonesië. De Indonesische autoriteiten schatten dat nog zo'n 3000 mensen onder het puin van de aardbeving op Sumatra liggen. Het officiële dodental staat op 1100. Het weer bewolkt en vooral in het noorden en oosten een enkele bui.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 Dit is vrijdagavond live. Niet vanuit Hotel Hoogland, maar vanuit de studio. Met een extra jazzprogramma als pleister op de wonden dat de afgelopen zondagmorgen geen jazz was. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Waar dan ook in Nederland van Maastricht tot Boertangen en Dokkum. Goedenavond. Alsof het nog niet genoeg is. Putten veel jazzmusie, Leentje speel, speel uh, jazzmuziek Lentje Buur in het klassieke repertoire. In het verleden heb ik daarvan al menig voorbeeld laten horen... en voor vanavond heb ik weer een aantal verdjeste klassieke stukken opgezocht. Een voorbeeld van de vingervlugger pianist Errol Garner. Altijd herkenbaar door zijn fabuleuze improvisatie... en hij maakt van elk muziekstuk een concertje. En zo pakt hij in 1956... Het bekende humoresk van de Tsjechische componist Anton Dwarjak aan Elgarner. Você fez coração dat sem hier assim tão desamado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. I I just turn and stare In icy silence aven Het was natuurlijk grotendeels die mooie song In Sensitive van Antonio Carlos Jobim, gespeeld en gezongen door zangeres en pianiste Karen Ellison. Maar als intro en ter afsluiting koos zij een mooie compositie van Frédéric Chopin, namelijk Dienstprelude nummer 28. En dat voegde mooi samen. Om meteen nog maar een bijzondere pianiste-annex-zangeres bij de kop te nemen, heb ik een album van de Amerikaanse Patricia Barber in de CD-speler gedaan. Summertime is dan wel een zeer populaire song, maar is van oorsprong een deel van de negen opera Porky and Bess van George en Aria Gershwin. Eigenlijk dus ook een klassieker. En Patricia Barber nam daarvan een zeer bijzondere uitvoering op. Jullie moeten even geduld hebben, maar uiteindelijk komt Summertime tevoorschijn. You spread your wings, and you'll change to the sky. De Amerikaanse jazz-fluitist Herbie Mann heeft ook menig klassiek stuk vertolkt. Maar hier in Vrijdagavond Live was hij te horen samen met Joao Gilberto en Antonio Carlos Jobim in dienstcompositie De Ser Amor'. De Franse componist Eric Satie liet de vertolkers van zijn muziek veel vrijheid. Hij was in zijn notenwerk karig met het geven van aanwijzingen hoe zijn muziek moest worden gespeeld. En hij zal beslist geen bezwaar hebben gehad tegen de uitvoering van zijn gnoscienne nummer 3, door de Franse jazzpianist Jacques Louchier. Vooral beroemd om zijn Bach interpretaties. Maar vanavond dus Erik Satie. Dat was natuurlijk een heel bekend klassiek stuk. De ouverture van de noden van Tsiakowski. Jessie gearrangeerd door Duke Ellington... en diens muzikale kompaan Billy Strayhorn. En het werd uitgevoerd door de big band van Ellington. Ellington en Tsiakowski ontmoetten elkaar in Las Vegas... toen de band daar speelde... en Ellington besloot toen voor het eerst... een heel album te wijden... Een muziek die niet uit zijn eigen pen of uit die van Streehoorn was gekomen. En een suite was daar een ideale vorm voor. En met toestemming van Tchaikovsky werd gekozen voor de Noordekraken Nadat dit album een succes was geworden, namen Ellington en Streehoorn een andere klassieke suite ter hand. De Perkins deel 1 en 2 van Griek. En daarvan draai ik vanavond uit deel 1... Asus Death, de big band van Duke Ellington. Do-up, do-up, do-up, do-up, up, do up do up do up wop do up Makes no difference if it's cool or hot Cause you just got to give that rhythm. Everything you got. Now nah, it don't mean nothing. If it ain't got that swing. Do-up, do-up, do-up, do-up. Dit was natuurlijk ook een klassieker. Maar alleen dan in het jazz de beroemde compositie It Don't Mean a Sing If It Ain't Got That Swing gecomponeerd door Duke Ellington. Het nummer is door zeer veel uitgevoerd, ook door de helaas in 1996 aan botkanker overleden Amerikaanse zangeres Eva Cassidy, die maar 33 jaar mocht worden. Wie naar CFM luistert weet dat ik een groot liefhebber ben van de blanke Eva Cassidy met haar vaak Negroïde stemgeluid. Een zangeres die fluisterend kon zingen en loepzuiver kon uithalen met een stem als een diamant in een slijpingsproces. Want het had nog veel mooier kunnen worden. Eva Cassidy was bij haar overlijden eigenlijk alleen bekend in Washington DC en omgeving. Maar gelukkig waren er geluidsopnamen van haar, waarvan intussen tenminste zes cd's zijn samengesteld. En middels een website houden familie en vrienden haar in leven. Op het gevaar af weer brandige ogen te krijgen, is hier nogmaals Even Kessel die met het toepasselijke Autumn Leaves. Drift by my window. Uh, met Autumn Leaves. Het eerste uur van vrijdagavond live zit er bijna op. Maar er is nog tijd voor een groot deel van een bijzonder nummer van trompetist Miles Davis, ooit een van de grote vernieuwers in het jazz. Ook hij leende een mooie klassiek, klassieke, sorry, klassieke compositie, <coughs> ik ben een beetje schor, concerto dramgewets van de Spanjaard Rodrigo, gearrangeerd door hemzelf en Jill Evans, en in 1960 door Miles Davis opgenomen voor het album Sketches of Spain. Maar vanavond een live opname van een concert in 1961 in Carnegie Hall in New York. Miles Davis met het eerste deel van het Concerto de Rangwets. Tot straks na het nieuws.